Na het CDA-congres van gisteren hebben 20 CDA-leden hun lidmaatschap opgezegd... en er zijn 200 nieuwe leden bijgekomen. Het congres stemde met een meerderheid van 68% in met samenwerking met de PVV. Partijvoorzitter Bleker liep zijn partijgenoten na afloop op om de eenheid te hervinden... Minister Heers Ballin vindt het staatsrechtelijk onjuist dat de fractieleden Ferrier en Koppejan onder druk worden gezet om in te stemmen met het regeer- en gedoogakkoord. In het tv-programma Buitenhof zei de CDA-prominent dat hij zich verbaasd heeft over de hevigheid van de druk. De twee stemden gisteren op het CDA-congres tegen samenwerking met de PVV. Dinsdag bepaalt de fractie haar definitieve standpunt.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 De Britse en Amerikaanse regering houden rekening met terreuraanslagen in Europa. Ze hebben hun burgers opgeroepen voorzichtig te zijn en goed op te letten. Volgens de Britse regering is er in Duitsland en Frankrijk een ernstige terreurdreiging. Beide landen hebben informatie dat Al-Qaeda en verwante organisaties aanslagen voorbereiden. De Amerikaanse regering wijst erop dat terroristen in Europa eerder treinen en metrostations hebben aangevallen. In New Delhi is onder strenge veiligheidsmaatregelen de openingsceremonie van de gemeene bestspelen begonnen. Met het oog op mogelijke aanslagen is een politiemacht van 100.000 man op de been. Prins Charles verricht de opening. Aan de gemeene bestspelen in de Indiaanse hoofdstad doen bijna 7.000 atleten uit 71 landen mee die een band hebben of hadden met Groot-Brittannië. Het weer droog en vrij zonnig, vanavond vanuit het westen bewolking. Morgen en dinsdag meer wolkenvelden, maar ook zonnige periode. Het is dan vrij zacht met temperaturen tussen de 19 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ik ben Zaken, Henny van Petergem. En vandaag spreek ik met Ploni Jansen van Plonis Haarwinkel op de Kosterstraat. Plony, kan je even vertellen, je hebt zoveel ervaring in het kapperswezen. Hè? Van, wat was bij jou ja, het grappigste wat je ooit hebt meegemaakt in het werken? Uh, wat ik heel erg mooi vond in de salon in Gemert was...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 en met dat ringetje, dan hoef je dat ringetje maar open te maken. En dan kun je hem er uitschuiven. Dus je kunt hem oh. ook weer opnieuw gebruiken. Ja. En dan kun je met die andere niet. Oh, Oké, okay. dus dat is dus, wel ja. een heel ander uh, procedé. Ja. Ja. En de, toen tegenwoordig veel dames, dat? Van nou, die okay. extensions? Het is niet. ik heb een paar klanten daarvoor. Maar het is niet zo dat je hier de hele dag staat te doen. En het is ook heel... Uh, ja, het is ja. begrepen. Ja. Wat is van, bijvoorbeeld... Is in India is... En die... En die kerk schenkt, en weet ik niet wat. En dan wordt dan opge... Ja, wat ik... Dus, uh, ik denk op het Vee dat ik het gezien heb. Dat, dat, want Indiaanse vrouwen hebben allemaal donker haar. Ja. En dan werd dat heel blond bijvoorbeeld ja, ja, ja. geverfd. Ja, ja. En dan kan je hier ja, dus blond ja. kopen, in die ja. zin. Ja. Om uh, in je eigen blonde haar te zetten. haar is zo veel sterker als ons haar. Daarom kunnen ze er allemaal mee doen. Anders soort, Dat wist ik niet. Dat zit hier ja. Ja. wat in de... ze mensen beschrijft. Ja. verft ja. ja. ja. ja. en... en uh, allemaal ver weg. Ja. Die Dat ja. ja. wordt helemaal bewerkt. Want het, dat ja, haar, omdat ja. in het wel vraagt daarnaar. Zo iemand als bijvoorbeeld Patricia Pai, ja, ja, ja, vol, die ja. zit onder de <laughs> extensions. Ja. En die was eerst heel ja. zwart, nu is ze weer heel ja. blond. Ik ja. denk, hoe doet ze dat allemaal dan? Ja, ja. Ja. Maar daar heb je dus een goede kapper voor nodig. En dan ziet het er ook nog natuurlijk ja. Ja, uit. Ja, het ja het ziet ja, er ook ja, mooi uit. En dan zie je het ook niet. Ja, tijd moet dat dan veranderd, vernieuwd? omdat dat je het weer opnieuw laat het hangen door. Dus dat is niet de bedoeling. Goed geworden.